En tu je quiere beetje arreglamos Si tú quieres un atajo een lo quieres por een yo te llevo een beetje een beetje een beetje een beetje Ik ga er niet mee in. Ik luce y niet Ik ga er niet mee in. Ik Ik ga er niet mee in. Ik ga er niet mee in. Ik ga er er niet mee in. Ik ga er niet mee in. Ik ga niet mee in. Ik ga er niet mee in. Ik ga er niet Ik Long, wrap me up, um, Van ZFM, via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Afghanistan wordt een militaire academie in de hoofdstad Kabul aangevallen. Ooggetuigen melden dat er wordt geschoten. Ook zijn er explosies gehoord. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen... Het is niet bekend wie achter de aanval zit. Leden van IS en de Taliban voeren geregeld aanslagen en aanvallen uit in Afghanistan. De Amerikaanse rapper Kendrick Lamar is de grote winnaar van de jaarlijkse Grammy Awards. Een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. De rapper won in vijf categorieën. Ook zanger Bruno Mars viel in de prijzen. Hij won in de belangrijke categorieën beste liedje van het jaar met zijn nummer That's What I Like. Voor zijn album 24K Magic kreeg hij de prijs voor beste album... Andere belangrijke prijzen gingen naar de Britse zanger Ed Sherwin. Hij won onder meer de Grammy voor beste soloartiest. De 21-jarige Alicia Kera werd bekroond als beste nieuwe artiest. De enige genomineerde Nederlander, dirigent Rijnbert de Leeuw, viel niet in de prijzen. In het uitlaatgasschandaal rond Duitse autofabrikanten... zijn er niet alleen proeven met apen uitgevoerd, maar ook met mensen... Volgens Duitse media is bij 25 jonge gezonde mensen gekeken... hoe ze reageerden op verschillende concentraties stikstofdioxide. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van een onderzoeksinstituut... dat werd gefinancierd door Volkswagen, BMW en Daimler. In Cambodja zijn tien buitenlanders... onder wie een Nederlander aangehouden voor pornografisch dansen. Ze vierden feest in een vakantiehuis... en zouden op foto's seksueel suggestieve poses hebben aangenomen... Dat wordt in Cambodja gezien als pornografie en is strafbaar. Behalve de Nederlander zitten vijf Britten, twee Canadezen, een Noor- en een Nieuw-Zeelander vast. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog en de minima liggen rond 8 graden. Ook in de ochtend blijft het droog, maar in de middag gaat het regenen. Het is dan opnieuw zacht, het wordt 9 tot 12 graden. Later in de week wordt het kouder. Dit was het. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja.